7 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Vragen over hoge kosten medicijnen, Een referendum Roemenië ongeldig en proces Linda Huiskamp begonnen. Patiënten die een bepaald geneesmiddel nodig hebben... mag dat middel niet worden onthouden alleen omdat het te duur is. Dat zegt SP-kamerlid Renske Leijten... naar aanleiding van het advies van het college voor zorgverzekeringen... dat gisteren via de NOS naar buiten kwam. Het CVZ wil de vergoeding stopzetten voor drie heel dure medicijnen... voor mensen met zeldzame stofwisselingsziekte... omdat de kosten niet zouden opwegen tegen de gezondheidswinst. Leijten vindt dat de industrie de prijzen moet verlagen... De SP wil, net als D66 en de PvdA weten, hoe die hoge prijzen tot stand zijn gekomen. D66-kamerlid Pia Dijkstra vindt dat ook goed bekeken moet worden hoeveel baat een patiënt bij een medicijn heeft. Het referendum in Roemenië over de toekomst van president Basescu is ongeldig. Zo'n 45 procent van de Roemenen is naar de stembus gekomen en dat had minstens de helft moeten zijn voor een geldige uitslag.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 26-jarige Nederlandse rugzaktoeriste raakte op 3 april betrokken bij een auto-ongeluk. Daarbij kwam haar 20-jarige vriendin, met wie ze al een maanden aan het reizen was, om het leven. Zelf raakte ze zwaar gewond. Bij het begin van het proces heeft de Nederlandse gezegd dat ze onschuldig is. Het proces met een jury gaat waarschijnlijk enkele dagen duren. Vrijdag wordt dan de uitspraak verwacht.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 De missie is nu, net als andere ambassades, gevestigd in Tel Aviv... omdat de vestiging in Jeruzalem als acceptatie van de grenzen van 1967 zou kunnen worden gezien. De Palestijnen reageren geschokt op de uitspraken van Romney. Een parlementslid vindt dat Romney over de rug van de Palestijnen campagne voert. In Israël wonen veel Amerikaanse joden die ook stemrecht hebben in de VS. Het noorden van India is getroffen door een stroomstoring. Hele regio's als New Delhi, Punjab, Haryana en Rajasthan zitten in het donker... Honderdduizenden Forensen kwamen vast te zitten in treinen en metro's. Staatsbedrijf dat India van stroom voorziet zegt dat het maximaal 12 uur duurt voordat de storing overal is verholpen. Het is de ergste stroomstoring in India in 11 jaar. Volgens het elektriciteitsbedrijf is er meer stroom afgenomen dan toegestaan door overmatig gebruik van airconditionings.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 In Utrecht begint vanochtend de schoonmaak van de flatgebouwen in Kanaleneiland, waar asbest is gevonden. In de flats op de Marco Polo-laan worden twee portieken en een balkon gereinigd. In de woningen zelf is geen asbest gevonden. Mogelijk kunnen de bewoners daar deze week al naar huis. In de achterliggende Stanley-laan is het onderzoek nog niet afgerond. Als de flats zijn schoongemaakt, komt er nog een onafhankelijke inspectie. Het weer. Vanochtend in het oosten nog enkele buien. In het westen droog en op veel plaatsen zon. En vooral aan zee staat er een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt een graad of 18. Morgen iets warmer met nog wel wisselvallig. Woensdag is het weer even zomer met veel zon. En maximaal rond 25 graden. 25 procent? 20 procent? 14 procent?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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is maandag 30 juli. We hebben deze uitzending aandacht voor de situatie in Syrië, in Roemenië. Daar is een referendum gehouden over de toekomst van de president. Een bijzondere rechtszaak, namelijk tussen Apple en Samsung. Maar we beginnen met de bliksem. Vannacht is de bliksem ingeslagen op een camping in Stolwijk... ligt vlakbij Gouda in Haastrecht. Twee jongens zijn daarbij gewond geraakt. Dick van Gozerwillen is woordvoerder van de politie, Korps Hollands Midden. van Gozerwillen, wat is er precies gebeurd? Ja, vannacht om half vijf is inderdaad de bliksem ingeslagen... op een uh, zogenaamde boerencamping. Uh, daarbij is een elektriciteitskastje uh, geraakt... En Daardoor is ook een kabel geraakt en uh, in die kabel zit koperdraad. En uh, dat koperdraad dat is uh, gaan rondspatten en dat heeft twee jongens, een tweeling van acht, uh, geraakt. En die zijn uh, lichtgewond uh, geraakt en uh, die worden op dit moment behandeld in het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam. En die jongens die lagen in het tentje? Ja, die lagen in het tentje en ja, dat tentje is natuurlijk niet bestand, bestand tegen rondspatten koper. En een van die jongens is geraakt in het hoofd. En een ander in de rug. Het valt allemaal reuze mee. Dus, het uh, klinkt zacht, nee, vrij dan... ernstig zoals u het beschrijft. Ja, ja er komen wel van die koperdraden. wel in, het, uh, in, in, in de rug en in het, in het hoofd. Maar de jongen die het in de rug had. die, die loopt al zoals uh, de artsen net zei, alweer uh, vrolijk rond. En alle jongen op dit moment behandeld. Maar ik denk dat ze er voor een belangrijk deel met de schrik vrij zijn gekomen. Ja, is er trouwens nog meer schade op de camping? Ja, t, uh, in ieder geval aan de tenten zijn is er wel een schade. Maar voor de rest. Uh, ja, valt het uh, allemaal, als je het ziet aan omstandigheden, toch uh, behoorlijk mee. Ja. En, en, en is dat verwijtbaar of is dit gewoon pure pech... dat die koperdraad zo op die manier ging rondslingeren? Ja, er wordt op dit moment onderzoek gedaan uh, wat er nou precies uh, uh, is gebeurd... en wat nou de oorzaak is. En, uh, maar daar is op dit moment uh, de gemeente onderzoek naar aan het doen... Uh, hoe, dat allemaal, hoe dat allemaal met die kabels in dat kastje is geweest. Maar ja, bliksem is natuurlijk toch onvoorspelbaar. Ja, wat dat betreft wel met dit als gevolg, maar het gaat wel weer beter met uh, de jongens. Absoluut. Ik dank u wel, meneer uh, Van Goosenwilligen. Goedemorgen. Het is acht minuten over zeven. Het hele weekend is er heftig gevochten tussen de opstandelingen... en het Syrische leger in Aleppo, de grootste stad van Syrië. Wie de overhand heeft, dat is onduidelijk. De berichten die naar buiten komen, zijn moeilijk te controleren. Maar dat de oude handelstad de toneel is van zware gevechten, dat staat vast.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 Als ze Aleppo in handen krijgen, dan kunnen ze ook de rest van het regime neerhalen. De situatie in Aleppo. bijdrage was van onze buitenlandredactie. Nog meer buitenlands nieuws, want in Roemenië... heeft president Basescu een slag gewonnen... in zijn machtsstrijd met premier Victor Ponta. Het referendum gisteren over het functioneren van de president is ongeldig. Er kwamen namelijk niet genoeg mensen om te stemmen. En de president mag dus blijven. Correspondent David-Jan Godfoy. David-Jan, een uitkomst die verwacht was...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 Bekend van de film, maar ook in Nederland gaat hij van start. Vandaag de cannibal, Cannonball Run, zo moet ik het zeggen. Zijn geen files. Lekker doorheen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Liliana Torini. En ze komt niet uit Italië, zoals de naam doet vermoeden. Ze komt uit IJsland, heeft onder andere geschreven voor Kylie Minogue. En dit nummer, Jungle Drum, is uit 2008. Ze hebben al vaker tegenover elkaar gestaan in de rechtszaal. Maar nooit waren de belangen zo groot als nu. Telefoonfabrikanten Samsung en Apple. En vandaag begint een grote rechtszaak in Amerika. De patentenzaak van de eeuw. Zo noemt de Wall Street Journal het. Wouter Dammers is IT-jurist bij ICT-recht. Goedemorgen. Ze staan nu tegenover elkaar. Wat is de inzet precies? Um, Apple die, uh, beschuldigt Samsung ervan uh, ontwerpen van de iPhone en de iPad... hebben gekopieerd voor eigen Galaxy-apparaten. Uh, en daarvoor eist zij een schadevergoeding van uh, ongeveer 2,5 miljard dollar. Goedemorgen, dat is uh, geen kattenpissen, uh, dat bedrag. Waarom? Apple die meent dat zij uh, 2 miljard aan uh, uh, gederfde inkomsten heeft geleden... Uh, en daarnaast ook nog een half miljard aan uh, directe schade... en nog een paar kleine andere uh, schadebedragen. Ja. En uh, Apple meent dat Samsung uh, eigenlijk bewust uh, modellen uh, heeft gekopieerd uh, in haar uh, apparaten. Maar hebben ze daar bewijzen voor? Apple die heeft in uh, Amerika nu dus die rechtszaak gestart. Uh, Amerika kent een zogenaamde discovery procedure en dat betekent eigenlijk dat uh, alle interne documenten ook uh, boven water moeten worden gehaald. Dus Samsung heeft ook een, eigen, uh, een aantal eigen documenten naar boven gebracht. En Apple meent dat daaruit blijkt dat Samsung doelbewust heeft gekozen... voor het klonen van Apple-producten. Ja, en Samsung zegt natuurlijk, dat hebben wij niet gedaan. Het is toeval dat het erop lijkt. Klopt, inderdaad. Samsung die geeft aan dat het een gewoonte is in de markt... om uh, producten met elkaar te vergelijken. En uh, dat de ontwerpen van Apple... Uh, die blijken daar inderdaad wel uit, maar er blijken ook ontwerpen uit van bijvoorbeeld Samsung, ver, sorry, van, uh, Sony en LG. En uh, daaruit blijkt dat uh, die ontwerpen van, uh, van de iPhone en de iPad helemaal niet zo nieuw zijn. En dus dat Apple daar eigenlijk helemaal geen rechten op kan ondernemen. Nee. Nou wordt er gesproken over de patentenzaak van de eeuw, tenminste dat zegt dan de Wall Street uh, Journal. Is het inderdaad een hele belangrijke grote zaak? Nou, voor deze twee partijen natuurlijk wel. Hè. Samsung en Apple die hebben allebei een ontzettend grote afzetmarkt in, uh, in de VS. En daarnaast is het dus ook zo dat, zoals ik al zei... die rechtszaken in de VS echt ontzettend grondig zijn. Hè. Alle documenten die worden gewoon op tafel uh, uh, gelegd. En ja, daar kan een hele hoop uh, nieuws uit blijken. Natuurlijk niet alleen uh, voor wat betreft die inbreuken... Maar, of vermeende inbreuken... Uh, maar daarnaast natuurlijk ook uh, van, ja, hoe gaat het in de markt? En dat is natuurlijk voor beide partijen ontzettend interessant. Ja, je kan er een hoop van leren als uh, je moet zeggen, bedrijfsspionage heb je dan niet nodig. Maar wat mij opvalt, is dat er heel veel van uh, rechtszaken zijn. Tenminste, in deze sector. Uh, valt mij dat alleen op of is dat ook zo? Nee, dat is ook zo. Uh, het staat ook wel bekend als de patente oorlog. Uh, met een, uh, met een uh, uh, populair woord. En dan komt natuurlijk deze hele sector, hè, de, de mobiele telefoons, zijn allemaal natuurlijk uh, gebaseerd op technologische uitvindingen. En al die partijen die willen natuurlijk hun eigen ideeën zoveel mogelijk beschermen. Zodat uh, ze concurrenten kunnen dwarsbomen hierin. Uh, het gaat natuurlijk allemaal om uh, afzetmarkt en marktaandeel vergroten. Dus dat gaat zeker in de VS uh, op het hysterische aan toe. Ja, gaat het lang duren, dus zo'n zo zo zaak? Deze zaak dus? Dat kan heel erg lang duren, inderdaad. Uh, en daarnaast, dit is. En uh, een van velen, ik geloof dat er uh, wereldwijd meer dan 50 uh, rechtszaken... tussen Apple en Samsung op dit moment worden uitgevochten. En onvoorspelbaar natuurlijk hoe dit afloopt. Dat is inderdaad uh, lastig om te zeggen. Ja. Meneer Dammers, ik dank u wel voor uh, de toelichting. Dank u wel. Dag. Gaan wij naar Peking, naar China. Want Peking werd vorige week overvallen door hevige regenval. Hoeveelheid regen die in Nederland in een half jaar valt... die kwam daar in één week naar beneden. Peking overstroomde... Duizenden mensen raakten hun huis kwijt. Er kwam kritiek van inwoners op de gebrekkige hulpverlening. Maar het leger is inmiddels massaal uitgerukt om hulp te bieden. Toch is nog niet iedereen gerustgesteld. Onze correspondent Karen Eshuis die trok het gebied in rond de Chinese hoofdstad. 77 doden. Waaronder een meisje van nog geen zes maanden oud. 66 mensen zijn intussen teruggevonden. Naar de rest is het nog zoeken. Hier in Paiqian... Eenmaal breed, 38 kilometer bij het centrum van Peking vandaan. In een buitenwijk. viel vorige week 460 mm regen. En ter vergelijking in Nederland valt in een jaar tijd zo'n 700 tot 900 mm regen. Het is hier warm, klam. Het voelt aan als een moeras. Families die proberen hun leven weer op te pakken. Deze vrouw is aan het slepen met de stenen. Ze wordt geholpen door het leger. Ze heeft grote handschoenen staat met haar voeten in het rek. Groen nu vertelt hoe ze vorige week samen met haar familie boven op het huis moest klimmen. Het water kwam zo snel naar beneden. Haar grootvader was erbij, haar dochter was erbij. En gelukkig hadden ze een ladder waarmee ze vervolgens van het dak naar een hoog gelegen deel konden klimmen. Ze was bang, zegt ze. Uiteindelijk hebben ze in de bergen bij een andere familie kunnen slapen. Want het huis is niet veel meer over. De bevolking in dit dorp is blij met de hulp die ze krijgen. Het leger rent met rode vlaggen af en aan door de straten. Ze marcheren bijna. Hier op het dorpsplein staan ongeveer 100 blauwe tenten. In een van de tenten zitten ongeveer uh, vijf mensen. Een klein tafeltje, drie opklapveldbedjes. Deze man en vrouw vertellen dat hun huis weggevaagd is. Ze hebben niets meer. Ze zijn alleen nog met z'n drieën over. En wonen nu al een week in deze bloedhete tent. Zo'n nutja, twaalf jaar oud, moet er nog even aan winnen. De vader heeft nog niet opnieuw toekomstplannen gemaakt, maar hij weet zeker dat het goed komt, want de overheid zegt jojo, jojo, goed voor'. jojo, jojo, jojo, jojo, jojo, richting jojo, jojo, jojo, jojo, jojo, jojo, een jojo, jojo, jojo, een geen leger door de straten rent, geen tentenkamp is opgeslagen, maar waar wel een groot deel van de weg is verdwenen, zelfs een hele brug is ingestort. Links staat een vrouw met een schep een steen weg te duwen en rechts zit een grote gele shovel door brokken asfalt heen te pikken de mensen in dit dorp geloven niet dat de overheid hier snel komt om te helpen. Deze man van een jaren 50, vijftig, zet ook vraagtekens bij het dode dat de overheid heeft bekendgemaakt. Het is niet Het is 35 hij denkt dat het er veel meer zijn dan 77. Reportage was van Karen Eshuis. Oud zijn ze, maar nog lang niet afgedankt. In vijf dagen tijd rijden ze van Zwolle naar Valencia. Dat zijn de deelnemers van de Cannibal Run. Verslaggever Meino Remmers heeft waarschijnlijk ook zijn oude autootje meegenomen in Zwolle. Zeg, zeg, zeg, zeg. zeg. oude autootje, niks ervan. <laughs> nee, wat heb nee, je nee, erbij? Nee, de, de blijft hier. <laughs> nou, ik heb gewoon mijn eigen Duits merkje bij me. Maar uh, dit is ook een Duits merkje, hè, meneer? Ja, oude pas, zich, hij, ja. Jouw die, die Van 96. Oh. U hebt echt alles bij u hè? Helemaal Helemaal gestikkerd is die de Cannonball Run. U hebt zelfs, wat is dit? Dat, is dat zijn de nieuwe remlapjes hè? Als we dus op een gegeven moment door de bergen moeten en we hebben veel remmerij nodig, hebben, dan kunnen Ach, we dat zo... U neemt de reserveonderdelen gewoon mee? Oh, Tussen ja, de campingspullen oh, nou, en de, de sugeraan zie ik. Ja, ja, ja. Coolbox. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. <lacht> ja dat wordt wel hè? Kent u de Cannonball Run? Nee, dat is de eerste keer dat wij dus hier aan meedoen. Ja? Waarom? Ja, op uitnodiging van RTV Noord uh, rijdt u mee. Ja. ja. Dus uh, die hebben ons uitgenodigd om. Uh, om nou, Valencia, dat is een hele rit. Ja, het is zeker een hele rit. Dat is twee routes. ik zie u daar nog een collega. U rijdt mee. Wie is er nou de driver? Uh, Der is de driver. Ja, en nu moeten we de route doen. Ik naar iedereen, ja. Ja. ja. En opdrachtjes heb ik begrepen. Ja. ja, opdrachtjes. Ja, die opdrachtjes gaan we nog even bekijken. Kent u die, die film uit 1981, onder regie van Hel Needham, die de Cannonball run. Ja, ja, ik ken hem wel. Ja. Ja. We laten even een fragment horen, dat ging zo. Anti-radar paint, turbocharged, JJ, nobody can stop us now. <laughs> nobody! Captain Chaos en ik geloof dat Roger Moore ook nog meespeelde als James Bond zogenaamd. Het is een illegale uh, race. Deze race is niet illegaal hè? Nee hoor, die is niet illegaal. Nee. Hebben die jongens goed uh, uitgezag volgens mij. Ja. Dus. Uh... Ja. Nou ja, het verstrekt allemaal over een uur, geloof ik, hè? Ja, over een uur. Wat is het eerste doel? Uh, waarom, het eerste doel is Nancy, geloof ik, hè? Fransie. Ja, Nancy, ja. Frankrijk, goed. Ik loop even naar de organisator. Ik wens jullie heel veel succes. Om de auto koel cool te houden, hebben de heren ook een gat in de motorkap gezaagd. Want anders wordt de motor te heet, hebben ze me net nog verklapt. Loop ik eventjes naar uh, de organisator van het geheel, die zelf ook mee gaat rijden. Goedemorgen, ons mee. Marco Bouwmeester. De cannonball run. waarom voor het eerst? Mensen doen uit het hele land mee begrijp ik? Ja, mensen doen uit het hele land mee. En waarom? Nou ja, we hebben het in Engeland gezien. Daar kennen ze het principe de ramshackle bangers. Ja, als je het eenmaal gezien hebt, dan wil je dat gewoon in Nederland ook doen. Het ja. is een, uh... Er is ongetwijfeld een goed doel aan verbonden. Ja, wij, wij steunen Kika. Elk team wat meedoet steunt automatisch uh, 25 euro uh, Kika. En... Even Kika. Ja. Ja, nou, kika, kika is gewoon belangrijk. En uh, daarnaast uh, doen we ook wat een CO2 uh, compensatie. Bij. Oh ja, natuurlijk, want ja, jullie blazen er wat doorheen. Dus we dachten, ach, om het geweten helemaal goed te sussen. Nou, we dachten van, uh, we willen gewoon wat goed doen voor de wereld en uh, trees for all, uh, we planten vier bomen aan uh, per team. Dus, ja. Uh, ja. hoeveel cannonball runners rijden er mee? Op dit moment uh, hebben wij 34 teams en uh, 100 mensen. Ja. Met opdrachtjes onderweg. Wat moeten de mensen nou doen? Mensen krijgen ludieke opdrachten. Mensen worden de, de, de naar de Franse bevolking gestuurd, mensen worden naar de Spaanse bevolking gestuurd. Het zijn ludieke opdrachten. Mensen moeten even een grens over. En uh, ja, wat moet je je erbij voorstellen? Uh... Spanjaarden en Fransen uh, lastigvallen. Om, om opdrachten <laughs> Maar u wilt het niet verklappen, hè? Want het is geheim. Het is, ja, het is supergeheim. Het is supergeheim ja. En wat is de hoofdprijs? No. Bij de cannonball Run was het heel veel dollars. Waren het. Ja, en in dit geval zijn het duizend euro's. Duizend euro. Nou, uh, maar dan moet je wel proberen dat je auto het ook volhoudt. Achter mij, hele oude Volvo's. Ik zie nog een, uh, een oude Renault aankomen rijden. Uh, straks staat het parkeerterrein hier langs sta 28 vol. Straks komen we nog even terug, vlak bij de start van deze Cannonball...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 Naast gewoon sparen kunt u bij Liesplanbank ook terecht voor een termijndeposito. Zet uw geld nu één jaar vast en ontvang aan het einde van de looptijd 3,2% rente. Kijk op Liesplanbank.nl. Radio 1. Het NOS-journaal. Politiek stelt vragen over dure pillen en Romney noemt Jeruzalem hoofdstad van Israël. Het is half acht, ik ben Mark Visser. Goedemorgen. Waarom zijn de pillen voor stofwisselingsziekten zo duur? Dat vragen D66, SP en PvdA zich af. Gisteren werd bekend dat het college voor zorgverzekeraars... drie medicijnen voor patiënten met de ziekte van pompen en van fabrie... niet langer wil vergoeden. Kosten wegen niet op tegen de baten, zegt het college. De medicijnen zijn namelijk behoorlijk duur... vertelt gezondheidsredacteur Rinke van der Brink. Voor de ziekte van Fabrie kosten die ongeveer 200.000 euro per jaar per patiënt. En dat moet je levenslang uh, slikken. En voor de ziekte van pompen um, varieert de prijs afhankelijk van de, de patiënt tussen de 400.000 en de 700.000 euro per jaar. Dus het gaat om heel dure middelen. Volgens SP-kamerlid Renske Leijten mag je patiënten geneesmiddelen niet onthouden omdat ze te duur zijn. D66 en de PvdA willen weten wat de medicijnen zo kostbaar maakt. De minister moet het advies van het college nog beoordelen. Zij besluit uiteindelijk of een medicijn vergoed wordt of niet. De schoonmaak van de vervelde flatgebouwen in de Utrechtse wijk Kanalen-eiland begint vandaag. Twee portieken en een balkon waar asbest is gevonden worden gereinigd. De gemeente hoopt dat bewoners nog deze week terug kunnen naar hun huis. En daarvoor krijgen ze nog wel één voor één een, een gesprek. Want niet iedereen wil terug, zegt burgemeester Wolfse. Het is best heel ingewikkeld en soms hebben mensen ook ingewikkelde keuzes. Ze hebben kleine kinderen, uh, willen in de buurt van een school of willen toch zo makkelijk mogelijk straks hun kinderen naar school kunnen brengen. Dat is echt maatwerk. Anderhalve week geleden werden 300 mensen uit de wijk geëvacueerd. Bij de renovatie van de flatgebouwen werd asbest gevonden. Jeruzalem is volgens de Republikeinse presidentskandidaat Romney de hoofdstad van Israël. Hij vindt dan ook dat daar de ambassade van Amerika moet staan. Romney op bezoek in Israël liet er geen twijfel over bestaan. De opmerking van Romney schoot de Palestijn in het verkeerde keelgat. Ook zij beschouwen Jeruzalem als hoofdstad. Volgens het Palestijnse parlementslid en onderhandelaar Saeb Erkat... zijn de uitspraken van Romney alleen bedoeld voor het thuispubliek... en helpen ze het vredesproces niet. Het Colosseum staat scheef. Volgens onderzoekers staat het historische gebouw in Rome... zeker 40 centimeter uit het lood. Oorzaak is waarschijnlijk de drukke verkeersader... die langs het eeuwenoude stadion loopt. Tienduizenden auto's en vrachtwagens die per dag voorbij razen... hebben scheurtjes in de fundering veroorzaakt. Verschillende wetenschappers kijken nu... hoe de verzakking kan worden verholpen, zegt correspondent Angelo van Schaik. Ze hebben natuurlijk al ervaring met de doctoren van Pisa... die ongeveer net zo ver uit het lood staat als het Colosseum dus nu... En uh, daar moeten we dus gaan bekijken hoe, grijpend, hoe ingrijpend die restauratie zal zijn de komende uh, periode. En ja, dat is dus even afwachten. Tot zover het nieuwsoverzicht: Radio 1. Het NOS Journaal. Het weerbericht van Weer Online. Vanochtend komen vooral in het noorden stevige buien voor, maar in het zuiden is er veel ruimte voor de zon. Vanmiddag schijnt de zon aan zee volop, maar in het binnenland zijn er dan juist weer veel stapelwolken en is er ook kans op een enkele bui. Het wordt 18 graden op de wadden tot zo'n 20 in het zuidoosten en er staat een vrij stevige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht wordt het in het binnenland grotendeels droog, terwijl de kans op een bui in de kustgebieden juist toeneemt. Het koelt af naar 13 graden aan zee en 10 in het binnenland en tegen de ochtend volgt in het zuiden wat regen. Morgen is in het noorden eerst nog ruimte voor de zon. Maar al snel raakt het overal bewolkt en valt soms wat regen of motregen. Er staat minder wind dan vandaag. En met 19 tot 21 graden wordt het ietsje warmer. AMB Verkeersinformatie. Er staan een file op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Raasdorp en Bad 2 Twee kilometer door een ongeluk. Waar koop je nu het best groente en fruit? Bij Lidl.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 En Gio klonk gisteren op de radio als volgt. De Russin is geklopt, Amitstead in het wiel. Komt Amitstead er nog overeen of komt ze er niet overeen? Marjane Vos gaat door, Ga door, pakt die Olympische titel. Doe het gewoon, ze heeft hem. Olympisch goud voor Marjane Vos. Geweldig, de Nederlandse heeft hem. Eindelijk heeft ze die gouden plak te pakken voor Amitstead en voor Zabalinskaya. Maar Marjane Vos doet het, ze weer staat te druk. Ze pakt hier de Olympische titel. Wat is ze blij hoor. Vijf keer tweede op een WK. Huilend komt ze hier langs gereden. Marianne Vos, olympisch kampioene. En dan de sprint van het peloton. Daar wordt nog gesprint. Daar is het uh, de Duitse, Teuttenberg, die daar in ieder geval de vierde plek pakt. Maar wat doet het er toe? Het kan ons allemaal niet schelen wat erachter gebeurt. Marianne Vos wordt olympisch kampioene. Gio, nu aan de lijn. Gio, gaat het weer een beetje? Ja, het gaat een stuk dus rustiger nu. Het is niet wel vroeg in de ochtend hier. Ja, fantastisch. Uh, mooi commentaar. Gisteren Er waren ook mensen die, vragen, uh, die hebben dit al uh, opgedragen... als uh, het radiofragment van het jaar. Zeg maar. Ja, toen maar, uh, ja, toe maar jongen. Hey, het is uh, op zich wel heel knap hè, dat iemand goud uh, wint... terwijl heel Nederland ook op goud rekent. Dat moet een enorme druk op je schouders leggen. Ja, een enorme druk op de schouders en tel daar ook nog even bij op... dat ze natuurlijk vijf keer achter elkaar tweede is geworden op een WK. Ja, moet je je voorstellen, iedere keer als favoriete gestart op een wk wil rennen en dan iedere keer, meestal door een Italiaanse, een slimme Italiaanse... op de streep geklopt. En dat gaat toch in het hoofd doorspelen. En het knappe van Marianne Vos is dat ze zich daar gisteren... uiteindelijk niets van heeft aangetrokken. Want ze kwam weer in de situatie terecht met die uh, Lizzie Armstead, Een goede sprinster die er net zo goed had kunnen kloppen. En ik kan me zo voorstellen dat je dan in die laatste 500 meter gaat uh, twijfelen. Uh, maar Janne Vos heeft het niet gedaan. En voor de rest heeft ze ook een perfecte race afgewerkt. Ze zat overal bij. Iedere keer dat er een serieuze ontsnapping op gang dreigde te komen, was ze er erbij. Daarom dus ook bij die bestissende ontsnapping. En dan maakt ze het heel mooi af. Trouwens, ook dankzij de ploeggenoten. Want dat moet ook gezegd worden. Het team was eigenlijk net als bij de mannen daarvoor, fietste ook echt als een ploeg. Ja, want ze hebben de koers hard gemaakt. Dat was de bedoeling ook. Zodat uh, echt iedereen kapot was op het moment dat de finale zou beginnen. Eh, precies, en eh, de beslissing viel ook nog niet eens op Boxhill, waar iedereen het eigenlijk verwachtte... maar nou net na Boxhill. en eh, Marianne Vos wist gewoon slim als ze is... er komt daar nog een klein klimmetje, eh, dat stelt allemaal niet zoveel... Maar daar moeten toch de meesten naar adem happen na die klim op boxheel. En daar trok ze hard door. En ja, dat is toch tactisch gezien heel erg knap. Ja. Marianne Vos slaagt en eh, ondanks al die druk die op haar schouders ligt, en haalt ze die gouden plak binnen. Dat was niet het geval bij de zwemsters. Want daar was ook min of meer op een gouden plak gerekend, gehoopt. De Golden Girls werden ze van tevoren genoemd. En dat werd uiteindelijk slechts zilver. Ja, en dat was toch, ja, toch tegenvallend. Er werd heel veel nagesproken, natuurlijk. Er werd ook tegen die vrouwen gezegd uh, om ze op te kalifateren waarschijnlijk. Van jongens, jullie hebben geen goud verloren, maar jullie hebben zilver gewonnen. Maar de reacties van die zwemsters zelf, die sprak boekdelen. Ik vond de zwemsters veel realistischer dan de hele omgeving. Uh, die, die, die deden alsof ze toch een hele goede prestatie hadden geleverd. Dus dat die zwemsters die waren echt ongelooflijk teleurgesteld. En dat zag je ook aan de gezichten. Renomi Kromowidjojo die een geweldige uh, splitsom... Uh, ontzettend snel in de laatste 100 meter... Die, die, die, daar zag je ook de teleurstelling van afdruipen... want die had ook die eerste gouden medaille willen hebben. Maar vooral ook de zwemsters die minder goed gezwommen hadden... en dat zelf ook gewoon ruiterlijk toegaven. Inge Dekker, Marleen Veldhuis... Ja, dat droopt de teleurstelling van de gezichten af. En terecht, want ze zwommen onder hun niveau. En als je onder je niveau uh, zwemt, ja, dan win je geen gouden medaille. Nee, en dus werd het slechts zilver... Daar, waren de, daar werden de medailles al uitgedeeld. Met roeien werden er nog geen medailles uitgedeeld. Maar daar gaat het ook niet echt lekker. Nee, en vooral die twee vlaggenschepen. Hè. Ik bedoel, er komen erg veel roeiers in actie. Maar natuurlijk die Holland 8, uh, Goud in Atlanta... En, en toch een beetje het vlaggenschip ook, uh, van die Olympische Spelen van die Nederlanders. Het was zelfs een huise, ja min of meer talentenjacht... om de beste roeiers naar Atlanta te krijgen. Er kwam een nieuwe boot van DSM. Echt zo'n zo supersonische boot. Heel serieus project. En Peking waren ze nog vierde. En dan gaat het uiteindelijk gaat het toch niet goed. Um, natuurlijk een hele zware serie hadden ze. Waarmee ze zich voor die finale moesten plaatsen. Uh, dat was ook niet zo gek dat ze daar nou ja, niet als winnaar over de streep kwamen. Maar het had ook een beetje te maken met de onrust vooraf. Je moet je voorstellen, die nieuwe boot die ze voor de Spelen uh, hadden, hadden, hadden laten ontwerpen. Die hebben ze toch vlak voor de Spelen hebben ze die weer aan de kant geschoven. En de oude boot weer uit de motteballen gehaald. Vlak voor de Olympische Spelen is veteraan veteraan, Diederik Simon. Uh, ook medaillewinnaar. Uh, Gouden medaillewinnaar, die is van slag gehaald. Uh, en uh, er is een bondscoach, de bondscoach van de vrouwen... is in de aanloop naar de speler bondscoach van de mannen ook geworden. René Meinders. Dus er zit wat onrust in die ploeg. En ja, dat, dat maakt toch wel dat ze zich een klein beetje zorgen maken... over het uh, vervolg. Uh, ze zeggen in ieder geval dat ze duidelijk beter kunnen. Uh, dat moeten ze dan maar laten zien. Hè? Uh, in, de, in de herkansing, wat daar moet het gebeuren. Ja, de herkansingen die zijn de komende dagen vandaag ook roeien. Nog meer nummers staan op het programma. Maar wat zijn de van vandaag. Waar moeten wij naar uitkijken? Nou, laten we sowieso maar eens uitkijken naar de, de, de, de mannen-hockeyers. Uh, ja, eigenlijk altijd toch wel favoriet voor een medaille. We hebben het gisteren gezien bij de vrouwen die wonnen met 3-0. Uh, vrij gemakkelijk hun eerste wedstrijd. Nou, laten de mannen dan maar hetzelfde uh, zien hier op de spelen. We krijgen een judoka op de, op de tatami, op de mat. Uh, Dex Elmond, die wel medaillekansen heeft. Uh, we hebben natuurlijk op de eerste dag ook judoka's en actie gezien die ja, roemloos, kansloos werden uitgeschakeld. Maar van Dex Elmond, daar kun je wel wat verwachten. We krijgen Zhao G, uh, de badminton. En uh, Robin Hazen die komt straks uh, in actie. Waarschijnlijk in de middag. Want die wedstrijd van hem die ging gisteren niet door op Wimbledon vanwege die regen. Nou ja, Marianne ja. Vos die had er profijt van van de regen. En Hazen ja, die kon niet spelen. Dus die speelt vandaag. En dat is toch echt wel iets ja, waar, we, waar we behoorlijk uh, geïnteresseerd naar vooruitkijken. Hebben we weer alle informatie ontvangen. Het spoorboekje is bijgewerkt. Dankjewel Gio. Veel plezier vandaag. Dankjewel. 60.000 bezoekers en 2.000 trucks uit heel Europa. Assen stond het afgelopen weekend in het teken van vrachtwagens. Want op het TT-circuit werd het Truckstar Festival gehouden. Waar al ruim 30 jaar klassieke, gepimpte en mooi opgepoetste vrachtwagens te bekijken zijn. En dat deed ook Jeroen Kelderman van RTV Drenthe. De opzet van het grootste vrachtwagenfestival van Nederland is al jarenlang hetzelfde. Er is een decibellen er zijn races met vrachtwagens... en de mooiste truc van Nederland wordt verkozen. Annette Schreuders, een van de vrachtwagenchauffeurs. Ja. Of chauffeurs, hoe zeg je dat eigenlijk? Ja, chauffeur. Maar ook chauffeur, Het ligt net zo makkelijk in de mond. Ja. We staan ja. naast een hele mooie donkerrode Scania hier. Wat is er zo bijzonder aan deze wagen? Ja, het is dan een veewagen, internationaal veevervoer. En uh, de trailer is uh, normaal een open systeem met schuiven. En dit is een dicht systeem die we met uh, ventileren kunnen koelen. Met de trailer kunnen we bijvoorbeeld vier lagen biggen laaien of drie lagen varkens. Twee lagen koeien. Heel veelzijdig. Hij ziet er vandaag wel erg mooi uit. Hij is helemaal opgepoetst, het chrome glimt. Ja, dat klopt. Hij is uh, helemaal opgekalen, vader. Want uh, hij heeft er vieser uitgezien als dat hij er nu uitziet. Nou, wij doen nou mee met de truckverkiezingen hier op het Truckstar Festival. Dan horen we morgen of we eerste, tweede of derde zijn ge geworden met de truckverkiezing. Wat dit jaar wel anders is, is dat er meer vrouwen lijken te zijn. Van voorgaande jaren. Maar misschien ligt dat wel gewoon aan uw verslaggever. Ik vind het zelf wel mooi. Daarom ben ik hier ook aan zakelijke thuisgebleven. <laughs> dus je komt niet om je mannen plezier te doen? Ook wel, zeer zeker wel. Maar ook zeer zeker wel voor mezelf. Dus uh, helemaal goed. <laughs> je ziet wel steeds meer vrouwen hè, in die transportwereld. Ja, ja, ja, zeker. Ja, dat moet ook. Het is niet per se een mannenwereldje. Dus uh, ja. Zie ik dit nou goed? Is dit nou een uitje van een vriendinnenclub? Nee, dat is geen uitje van een vriendinnenclub. Wat dan? Ja, man, wil zijn dorp rijden, vrachtwagen. En uh, ja, wij mochten mee. Ja, we hebben wel een man bij ons. Wat Vinden jullie ervan? Nou, van dit evenement super natuurlijk. Zou niet echt een vrouwen, ding dit. Een vrouw kan vrachtwagens toch ook mooi vinden? Dat vind je ook. Ja, nou ja, er zitten mooie tussen en minder mooie. Dus uh, ja, iedereen heeft zijn smaak. Beetje zoals met mannen, dus. Dat klopt. Ja. Die in het kan Langs het T-Circuit staan de vrachtwagens in een lange rij naast elkaar opgesteld. en Het lijkt hier een beetje een soort camping te zijn. Er wordt gebarbecued, er is muziek. En veel truckers hebben hun eigen zwembad meegenomen. Ik, wil ik zeggen, hoe krijg je dit met kamperen mee? Ja. Heeft voordelen zo'n vrachtwagen? Ja, zeker te weten. Want wat? Ja, maar dit is de sfeer van Truckstar. Ja, barbecue maar nog aan. Maar dat gaat zo gebeuren. Dat was een reportage vanuit Drenthe van Jeroen Kelderman. Straks gaan we het hebben over dure medicijnen... die voortaan niet meer vergoed worden. Hé, hey, de ANWB, hebben we daar verkeersinformatie? Nee, we hebben geen verkeersinformatie. Het was gewoon een beetje uitgevonden. De Radio 1 Sportzomerbus... En om in de stijl van het vorige onderwerp te blijven, we hebben ook een vrouw achter het stuur gezet, Debora, Blekkenhorst is met de sportzomerbus op pad. Debora, waar ga je naartoe? Dag Bert, goedemorgen. Ik ben op weg naar de markt in, uh, in Reizen, in de gemeente Reizenholte in Twente. En dat is natuurlijk altijd handig als je bijvoorbeeld groente of fruit nodig hebt, of je pontje kaas, je kent het vast. Ja. Maar als je heel goed oplet, dan vind je ook wel eens wat bijzondere koopjes. En dan noem ik bijvoorbeeld een ledercrème, een, een afslangbroek of een dubbelzijdige vaatdoek. Uh, ja, ik vind, ik vind, ja, dat is echt waar. Ik, ik las het ook, toen dacht ik, dat kan niet waar zijn, maar echt. Maar je moet er wel even gewoon goed op letten. En um, ja producten worden dan ook weer aan de man of vrouw gebracht door standwerkers, zo heet die dan zo mooi. Weet je die mannen Daar, met die snorren die de hele tijd komen vertellen hoe goed ja, het product is. Oh, ja. want, koop mijn product, want dan heb je het beste van het beste. Nou, en om die mannen en vrouwen gaat het ook vandaag, want er zit soms ook wel eens een vrouw tussen hoor, maar dan moet je wel goed zoeken. Uh, in reis namelijk zijn ze bijeen om te strijden om de eer natuurlijk, maar ook om een ticket voor het NK standwerken, want er zijn zelfs kampioenschappen van. Nou, en ik ga me gewoon nou, ga eigenlijk in die strijd gooien vandaag. Ik ga niks verkopen, want dat kan ik niet zo goed, maar ik ga wel jureren. Ik ga gewoon kijken hoe ze het doen. En ik wil natuurlijk ook heel graag weten van de bezoekers op de markt, van ja, let je nou echt op die bijzondere koopjes, Of vouw je gewoon je hand op de knip en geloof je het wel met die crème? Dus dat, uh, dat ga ik doen. En daarna, als ik daarmee klaar ben, dan ga ik ook nog eens naar Holten, waar ik dan weer muizen, uh, pissenbedden en wormen tegenkom. Dus het is wel een heel veelzijdige dag vandaag. Het is een gevarieerd het? programma, goed. Heel gevarieerd. We horen jou straks om kwart voor tien voor het eerst. De bora Blekkenhorst op de bus, de sportzomerbus. En nu gaan we praten over medicijnen. Hele dure medicijnen voor zeldzame ziektes... die moeten niet meer worden vergoed door verzekeraars. Dat adviseert het College van Zorgverzekeraars. Dat is een onafhankelijk orgaan voor, van apothekers, artsen en verzekeraars. En ze adviseerden dat aan de minister. De NOS heeft het nog vertrouwelijke conceptadvies in bezit. Kon u gisteren over horen op deze zender, kon u ook zien op televisie. Redacteur Gezondheidszorg bij de NOS is Rinke van der Brink. Rinke, goedemorgen. Goedemorgen. Rinke, het gaat om uh, hele ja, prijzige uh, medicijnen voor uh, zeldzame aandoeningen. Laten we nog even op een rijtje zetten om welke aandoeningen het gaat. Nou, het gaat in, in deze twee conceptadviezen om de ziekte van pompen. En, om, en het andere advies gaat over de ziekte van Fabrie. Het gaat om twee middelen tegen die ziekte van Fabrie... en om één middel tegen de ziekte van pompen. Het middel tegen de ziekte van pompen dat kost tussen de 4 en 7 ton. Het middel tegen de ziekte van Fabrie kost 2 ton. Um, het CVZ stelt voor om met die beide middelen te stoppen. Ja. Behalve het midden van pompen voor baby'tjes. Die hebben de zogeheten klassieke variant van die zieken. Um, die krijgen het nog steeds vergoed in de toekomst. Maar wat zit daarachter? Wat is de redenatie? Waarom zou het niet meer worden vergoed? Um, vijf jaar geleden is, uh, zijn die middelen op de markt gekomen. En is die vergoeding ervoor gekomen. Er is toen afgesproken, omdat uh, na vijf jaar, dus nu te evalueren en te kijken hoe goed werken die middelen. Um, uh, is hun effect het waard om zoveel geld voor te betalen? Nou, dat uh, heeft het CVZ nu dus gedaan, die evaluatie. En die zeggen van bij die baby'tjes met, met pompen, daar is het het zeker waard. Want hun leven wordt met jaren verlengd. Die zouden zonder medicijn rond hun eerste overlijden. En die leven nu uh, etelijk jaren langer, tot vijf jaar ongeveer. Dan zeggen ze bij uh, volwassenen met pompen, uh, ja, dat doet het wel iets om het invalide worden dat proces te vertragen, maar dat kost zo ontzettend veel geld. En, uh, en uiteindelijk ja, vertraagt het het alleen maar dat we dat eigenlijk te duur vinden. Bij de ziekte van ja. Fabrie zeggen ze, nou het werkt, maar het is gewoon te duur. Maar het is eigenlijk een kostenbatenanalyse, het kan niet eind. Het is een kostenbatenanalyse, precies. Ja, Het heeft niks te maken met de kwaliteit van de medicijnen. Maar als je dat nou eventjes breder trekt, is dat nou een discussie die breder op gaat komen? Dat er uiteindelijk beoordeeld zal worden of medicijnen toegelaten worden op basis. Van hoeveel ze kosten? Uh, de deskundigen waarmee wij hebben gesproken. die wilden overigens niet in het onderwerp. omdat de patiëntenverenigingen uh, hopen. dat. Uh, dat ze via stille diplomatie. dit besluit nog kunnen. of dit uh, concept nog kunnen veranderen. Uh, maar de mensen waarmee wij hebben gesproken. die denken dat als dit erdoor komt. als dit, dit uh, conceptadvies. advies wordt en wordt overgenomen door de minister. Dat dan uh, dit de eerste is van een serie van dit soort uh, adviezen. Omdat er nog een aantal uh, middelen zijn die sterk op deze twee lijken en die ook heel veel kosten. Maar je natuurlijk ook hele dure behandelingen hebt tegen kanker of reuma. Die misschien iets minder duur zijn dan deze middelen, maar waarvan er veel meer zijn, dus die in, in zijn algemeen het meer kosten. Ja, maar misschien is dat het wel, want we hebben het hier over, dat heet in uh, de vakterminologie weesmedicijnen. Oftewel medicijnen voor eigenlijk een kleine groep uh, mensen of een kleine groep patiënten moet ik zeggen. Ja, dat is het. Maar er zijn natuurlijk, uh, ja, ja, wat ik al zei, kankerbehandelingen bijvoorbeeld. Die verlengen het leven soms met een paar maanden, maar kosten ook vele tienduizenden tot wel honderdduizend euro dan. Uh, dat is de discussie die daarachter ligt. En in zijn algemeenheid kun je dat nog doortrekken, ook naar moet je mensen van 83 nog een nieuwe heup geven. Nou, al dat soort discussies uh, komen eraan. En zeker... Als dit wordt aangenomen, ja, dat betekent dat er ook een politieke discussie zal worden ge, gevoerd over of het ethisch is of niet ethisch. Die gaan we dan dus nu ook krijgen? Die is volop bezig. In die conceptadviezen van het CVZ staan ook twee, eigenlijk twee ethische argumenten worden daar aangehaald. Het, het, argument, het ene argument is: het is onethisch om patiënten een middel te onthouden wat werkt, als er geen alternatief voorhanden is. Want dat, kan niet genoeg benaderd worden. Voor deze mensen is er niets anders dan deze heel dure medicijnen. En anders kan je eigenlijk alleen maar uh, pappen en nat houden. Dus dan is er gewoon niks. Het is dit of niks. Um, uh, ja, Die discussie, dat is de ene ethisch argument. Het andere argument is, kun je van de samenleving vragen om zoveel bij te dragen aan uh, zo weinig patiënten? Ja. Nou ja, dat is dus de politieke discussie natuurlijk ook. Uh, wat wil de politiek daarmee? Um, hoe groot is trouwens de kans dat de minister, in dit geval minister de Schippers, uh, dit advies ook overneemt? Die CVZ-adviezen worden doorgaans overgenomen. Het CVZ is er om te bepalen wat er in het verzekerde pakket zit. Dus het is bijna Eén op één als het CVZ voorstelt om iets uit het pakket te halen of iets erin te doen. De, de anticonceptiepil is een goed voorbeeld, die gaat erin en eruit. Dan wordt dat eigenlijk altijd overgenomen. De grote vraag is natuurlijk, durft de politiek dit ook? Want je gaat wel tegen een groep patiënten zeggen... mevrouw, meneer, u hebt ontzettend pech, u hebt een ziekte, we hebben een middel. Dat mag ik u geven, maar dat kost u wel elk jaar dan twee ton, of vier ton. Ja, precies. Nou ja, goed. De discussie is begonnen. We gaan trouwens na uh, acht uur nog even praten met uh, Renske leider van de SP hierover. Dankjewel voor dit moment. Rinke, Rinke van de Brink was dat. Binnengekomen is André Meijema met onder zijn arm een dik pak papier... de cijfers van Air France KLM. Diep in het rood, uh, André. Hoe zit het? Ja, luchtvaartmaatschappij Air France KLM... die is in de eerste zes maanden van dit jaar nog dieper in de rode cijfers ge ge gezakt... dan ze zelf al hadden aangegeven en dan analisten hadden verwacht. Het nettoverlies komt uit voor de eerste... De eerste zes maanden op 1,26 miljard, dus bijna 1,3 miljard euro. Dat is meer dan verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. En het heeft alles te maken, zegt Frans KLM zelf, met uh, de hoge brandstofkosten. De rekening valt uh, 13 hoger uit in het tweede kwartaal. Voor de eerste zes maanden betalen ze zo'n 500 miljoen euro meer aan brandstofkosten. Het heeft ook te maken met de goedkopere euro, en dus de duurdere dollar. Ja. En brandstof wordt afgerekend in, in, in dollars. In dollars ja. Daarnaast hebben ze ongelooflijk veel last van uh, de zwakke wereldeconomie, waardoor er minder vracht vervoerd wordt. Die, uh, het vrachtvervoer is naar beneden gegaan, scherp gedaald zelfs, en ze hebben toen last van de concurrentie van prijsvechters. Nou, die factoren bij elkaar, plus de reorganisatie die gaande is om Air France weer uit die rode cijfers te tillen. Vorig jaar aangekondigd ook geld dat alles zorgt ervoor dat het hele negatieve plaatje onderaan de streep. Een Beetje een zorgelijk beeld, André. Maar het is zorgelijk in die zin dat zij zeggen, ja, we zijn bezig, we zagen het aankomen. Uh, aan de omstandigheden kunnen wij niet al te veel doen, behalve dan dat we daarop in, in, in, in proberen te spelen met de kosten naar beneden te drukken. Maar de reorganisatie loopt, dat kost in de aanloop geld. Uh, en we hopen dat van die reorganisaties... die willen namelijk 2 miljard euro per jaar gaan besparen... 5000 banenschappen in Frankrijk... hopen wij in de tweede helft van dit jaar daar de eerste resultaten van te zien. Maar dan moet alles wel een beetje meewerken natuurlijk. Goed, we gaan straks ook nog uitgebreid praten... met luchtvaart Hans Heerkens over deze cijfers. Dankjewel voor het laatste nieuws over de cijfers van KLM en Frans. André Meijnema. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Daar is Juri, Juri Alle ochtendkranten openen met het goud van wielrenster Marianne Vos bij de wegwedstrijd. De grootste letters zijn voor de Telegraaf. Goud heeft die krant in oranje hoofdletters op de voorpagina staan. Op de voorpagina van de Telegraaf, de Volksstand en het AD is te zien hoe Vos, nat en bemodderd door het slechte weer, huilend de finish overfietst. Terwijl ze haar handen met gebalde vuisten ten hemel heft. Trouw schakelt wat later in. Vos is weer droog, heeft schone kleren aan en staat breed lachend met de gouden medaille om haar nek bovenop het erepodium. Marianne Vos twittert ook, maar de gouden medaille heeft nog geen bericht van haar hand opgeleverd. Van collega-sporters des te meer. Zo twittert wielrenner Robert Gezink. Geweldig om te zien hoe Marianne Vos de eerste gouden medaille voor Nederland heeft gewonnen. Indrukwekkende rit. En voetballer Johnny Heitinga schrijft: Geweldige gouden race van Marianne Vos. Gefeliciteerd, zij maakt Nederland trots. De BBC vat elke sportdag samen in een serie foto's op de eigen website. zijn ze trouwens ook uit op de televisie. Foto's waarop we zwemsters onder water in het zwembad zien... in het moment tussen twee vlinderslagen. En we zien de Britse volleyballers die zo hun best doen... om achter hun hand onopvallend te overleggen over de spelstrategie... dat het weer iedereen opvalt. The Guardian legt uit hoe je kaartjes voor de Olympische Spelen kunt kopen... want volgens de organisatie zijn er nog steeds... 100.000 tot 150.000 kaartjes te vergeven. En die zijn niet te koop bij de sigarenboer. Je kunt ervoor naar het reisbureau als je tenminste enkele overnachtingen in een hotel bij wilt boeken. En de officiële websites hebben ook nog steeds kaartjes in de aanbieding. Voor wie niet veel betalen zijn er altijd nog de gratis evenementen, zoals de Marathon. In het AD pleiten PvdA, CDA en GroenLinks voor een onafhankelijk onderzoek... naar de veiligheid van chemische bedrijven. Dat doen ze naar aanleiding van de recente problemen... bij het Rotterdamse tankenopslagbedrijf Otviel. Partijen geloven dat de toezichthouders de chemische bedrijven te veel ruimte geven. Ook enkele Zuid-Hollandse gemeenten en de provincie... Provinciale staten van die provincie willen een onderzoek. Tien grote bedrijven willen het poldermodel nieuw leven inblazen, schrijft de Volkskrant. Onder hen zijn Ahold, KPN en de NS. Op besloten bijeenkomsten hebben ze hun zorg uitgesproken over de afnemende kracht van de vakbeweging en de teloorgang van de overlegeconomie. Op de details die tijdens die bijeenkomsten besproken zijn, willen de betrokkenen niet ingaan. Het enige dat FNV spoor daarover kwijt wil... is dat de deelnemers op zoek zijn naar verbinding. In een interview met de Suddeutsche Zeitung... waarschuwt Jean-Claude Juncker, premier van Luxemburg... en de voorzitter van de Eurogroep, voor het verval van de eurozone... Er is geen tijd meer te verliezen bij het zoeken naar een oplossing voor de huidige problemen, meent Juncker. Daarbij verwijt hij Duitsland de europroblemen te afstandelijk te benaderen. En de suggestie dat Griekenland de eurozone zou moeten verlaten, vindt Juncker geklets. Sommige dingen kun je beter niet doen. Als verpleegkundige een feestje voor je collega's organiseren in het bejaardenhuis waar je werkt, bijvoorbeeld... De standaard schrijft erover. Zes jonge verpleegkundigen uit aald zijn ontslagen omdat ze een nachtelijk alcoholisch, alcoholisch feestje georganiseerd hadden op hun werkplek. Daarbij lieten ze de rotzooi achter voor hun collega's die overdag moesten werken. En vergaten om de medicatie voor de bewoners klaar te maken. Dat staat er allemaal in de kranten. Nou, er staat nog veel meer in. staat een heel leuk. Ik weet niet of je dat hebt gelezen, Juri. Heel leuk verhaal uh, in het AD of vader Henk, vader Henk Vos. Die beukte een beveiliger omver. Gisteravond ook te horen op de radio in de reportage van Evan Wennemars. Hij uh, wilde namelijk meteen naar dochter Marianne toe... maar werd door zo'n grote man tegengehouden. Die zei, heeft u hier papieren voor? Nee, die had hij natuurlijk niet. Maar hij zei, het is mijn dochter. En vervolgens, nadat hij twee keer nee had te horen gekregen... beukte hij die man omver en zei, u bekijkt het maar. En de man mag op de grond. Zo. Mag niet. Maar wel heel voorstelbaar. Mooi verhaal in het AD. Gisteravond is dus mooie reportage ook te horen hier op Radio 1 van Erben Wenemars. Wat gaan we doen straks na de klok van 8 uur? We gaan dus nog even verder praten over de KLM-cijfers. U hoorde net André Mijnema er al over. We hebben ook reacties op uh, dat verhaal over die dure medicijnen... die niet meer vergoed zouden worden. We gaan daarover praten met uh, SP-Kamerlid Renske Leijten. Dat allemaal zo dadelijk na de klok van acht. Welcome to London.